Eén uur. een Klomp met het NOS-Jourlanders... zeggen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze ondervroegen in oktober en november... duizend mensen over het vluchtelingenvraagstuk. Maar 13 procent van de deelnemers is het eens met de stelling... dat Nederland meer vluchtelingen moet opnemen dan nu gebeurt. Ruim de helft vindt dat Nederland nu al genoeg doet. Nog elke dag komen er duizenden migranten de EU binnen. Meestal via de Balkanroute naar Oostenrijk of Duitsland. In Slovenië zijn sinds kerst 17.000 vluchtelingen geteld. De meeste komen nog altijd vanuit Turkije met de boot naar Griekenland. Maar steeds vaker kiezen ze voor de route over land door Bulgarije. Droogisterijketen DA maakt een doorstart. Het failliete deel van het bedrijf wordt overgenomen door groothandel Holland Pharma. De ruim 200 medewerkers die binnen het faillissement vallen worden ontslagen. Het is onbekend wie er na de doorstart kunnen terugkeren. Opmerkelijk is dat de interim topman van DA, Henk Kastelijns, sinds gisteren ook directeur is van Holland Pharma. Dat betekent dat DA ook na de doorstart onder zijn leiding staat. Een Engels echtpaar is schuldig bevonden aan het beramen van een aanslag in Londen. Een van hen twitterde onder de naam Silent Bomber en vroeg aan zijn volgers waarop hij zich het beste kon richten. De metro of een winkelcentrum. Ook hadden de twee gevaarlijke chemicaliën gekocht waarmee ze bijna een complete bom hadden. Welke straf ze krijgen wordt later bepaald. Raymond van Barneveld heeft op de WK Darts in Londen voor een stunt gezorgd door Michael van Gerwen uit te schakelen. Hij versloeg de nummer 1 van de wereld in een spannende wedstrijd met 4-3. Daarmee bereikte Van Barneveld een plek in de kwartfinales. Het weer het is droog en het koelt vannacht af naar 3 tot 7 graden. Morgen overdag ook droog en vooral in het oosten schijnt de zon geregeld. Het wordt dan een graad of 10. En morgenavond gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. ZFM. Met nu de nacht. I'm calling you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 Dark Another mm. Another Ik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 with nobody the money. is to